Jan van den Putten met het NOS-journaal. Een groepje nabestaanden van rampvlucht MH17 heeft gedemonstreerd voor de Russische ambassade in Den Haag. Ze verwijten Rusland dat het land de waarheidsvinding over MH17 hindert. Het is voor het eerst dat er openlijk wordt gedemonstreerd tegen de houding van Rusland. Morgen is het drie jaar geleden dat passagiersvlucht MH17 boven de Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten... vanaf een plaats die in handen was van Russische separatisten. De stemming in de Amerikaanse Senaat over de nieuwe gezondheidszorgwet van president Trump is opnieuw uitgesteld. Een van de republikeinse senatoren John McCain is ziek en de republikeinen hebben elke stem nodig om de omstreden wet erdoor te krijgen. De partij van Trump heeft in de Senaat maar een meerderheid van twee zetels en niet alle republikeinen zijn tevreden over de wet. De democraten zijn allemaal tegen. De zorgwet moet in de plaats komen van Obamacare. In het Turkse parlement wordt vandaag overlegd over verlenging van de noodtoestand. Dat heeft president Erdogan vannacht gezegd in Ankara bij de herdenking van de poging tot staatsgreep van een jaar geleden. De noodtoestand is sinds de koepoging van kracht. In heel Turkije waren ook vannacht herdenkingsbijeenkomsten. De Turkse president herhaalde dat hij opnieuw de doodstraf zou invoeren als het parlement daarom vraagt.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 Het weer vooral in het oosten, grijs en druilerig. Later vrijwel droog en wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen op veel plaatsen droog en wat zon. Dinsdag droog en warmer. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hacht van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luisteraars op deze zondagochtend. Het is nog een beetje grijs hier in Zandvoort. Maar ik zie de zon er toch een beetje doorkomen. Waarschijnlijk toch een warme dag, boven de 20 graden. En uh, ja, uh, toch ook wat zon. En de regen verdwijnt, zullen we maar zeggen. Dus het wordt een topdag. Je luistert naar CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag. Alco B. En ik heb weer een mooie schaal vol uh, ja, topmuziek uh, uit de jazz weten te vinden. Er zit van alles wat tussen. En uh, ja, we gaan maar gewoon beginnen. En ik begin met deze. En waarom nou zit hij er nou tussen in een jazzprogramma, zal je je misschien afvragen. Maar daar zal ik uh, daarna antwoord op geven. Elvis Costello, Shipbuilding. Just a rumor that was spread around town By the women and children Soon we'll be shipbuilding Well, I ask you The boy said Dad, they're going to take me to Tars But I'll be It's just a rumor that was spread around town Somebody said that someone got killed in For saying that people get killed in The result of this ship Van de CD Punch to the Clock, Ship Building. En die hoorde er natuurlijk een trompet meespelen. En uh, ja, dat was niet zomaar een trompetist. Misschien heb je het wel al gehoord als manier van blazen. Maar het was Chad Baker. En ja, dit muziekje, dat vond ik toch wel heel fraai. In 1983 op de plaats gezet. En als je dat hoort, zeker als die trompet gaat spelen. dan lopen toch de rillingen over je rug. En dat heb ik ook bij een, een plaat die onlangs is uitgebracht. Een plaat van Dwight Tremble. En die uh, speelt samen met Matthew Hallstal, trompetist uit Manchester Dwight Trumbo, een Amerikaan, Los Angeles dacht ik. En die hebben een waanzinnig fraaie uh, CD uitgebracht. Dwight Trampel, Inspiration heet het. En dan dat doet mij echt denken aan, aan die, die, datzelfde effect van Chad Baker uh, als die Matthew Hallstall, die, Mex uh, die uh, trompetist uit Manchester speelt. Ik ga er wat van draaien. Al die nummers zijn uh, uh, What the World's Not Now. Het is uh, Prachtig nummer, openingsnummer, maar eigenlijk alle nummers zijn heel goed. Maar omdat het vakantietijd is, heb ik toch gekozen voor Edward Drempel en uh, Matthew Halstel. I Love Paris. Cause my love is near. Love Van Dwight uh, Trimble, I Love Paris. En uh, Matthew uh, Holstal. Met de Goldwana Orchestra natuurlijk. Die ook uh, prachtige CD's gemaakt hebben. Uh, van de nieuwe CD Inspiration CD 2017. Waanzinnige kritieken overal in de jazz world. voor de, deze nieuwe Spiritual Jazz CD. Uh, eens even kijken. Oh ja, soms kom je toch typische dingen tegen hoor. Zo kwam ik een, een box tegen, een uh, CD-box. Uh, dat, ik ben ook een filmmuziekliefhebber en dat zijn Soundtracks with a Twist. En dat is allemaal uh, jazzmuziek. Vier CD's vol met uh, prachtige nummers uit films. En ik heb er een paar op de rol staan vandaag, onder andere één van Henri Mancini. Even kijken wat je hier neergezet hebt, Susan. Als je op een autovakantie gaat, ik geloof dat het vijf cd's zijn, vijf cd's vol filmmuziek van allemaal uh, ja, topmensen uit de jazz. Uh, ja, het is vakantietijd, dus ik weet niet waar je luistert. Misschien zit je gewoon hier in Zandvoort rustig in je kamertje met je krantje erbij. Misschien aan het ontbijtje, misschien zit je ergens ver weg uh, in Frankrijk, Italië. Croissantje op je bord, koffie erbij, uh, pen au chocolat of ja wat lekkers. Uh, maar wij hier ja. is antwoord gaan rustig verder met mooie jazzmuziek. En dat is al een beetje letten, wat uh, we net hoorden. En dan kom ik bij Joyce Moreno, nummertje. Eens even kijken welke Oh, Moon River. Uh, ja, rustig. Bij met het eerste uur natuurlijk. such a lot of work to see We're after the same rainbow's end Waiting round the bend My Huckleberry friend Is Moreno, en ik zal even kijken wie hij meespeelde. op dit cd'tje uit 2016. Joyce Moreno, ik moet even zoeken, uh, of ik zou zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Joyce Moreno, gitaar en zang natuurlijk. Tutti Moreno, drums en percussion. Helio Alves, piano en Rodolfo Stroeter op de bas. Cd 2016, zeker de boeite waard. Keer ik toch nog even terug naar mijn geweldige box met uh, filmmuziek uit de jazz... Uh, even kijken, de cocktail mix heet hij. En dan de, doe ik een hele bekende filmcomponist, Lalo Schifrin. Hij heeft ontzettend veel soundtracks geschreven, maar dit is ook een aardige. Als ik hem zo kan vinden, Lalo. Hier heb ik hem. Barney Does It All. Dankjewel, hallo, zijn vrienden. De bekende filmcomponist en ook jazzmuzikant. Uh, we gaan naar het Oosten. We gaan Duitsland even voorbij. En dan komen we in Polen terecht. Dat is ook echt goede jazz, hoor. En uh, onlangs een cd tegen. <coughs> en ik krijg het gewoon moeilijk van. M mijn stem slaat over. En daar wordt gezongen door een zangeres. Uh, Laura Safran. En die heeft een cd maar Lonesome Dancer. En daar een nummertje van. Lonesome Dancer. some force of value, to the world, you rich, lonesome dancer, your heart is more than you and all, your are willing and cause some lonely people, it's your only way to go, but you know, don't you know your soul? Just human feeling, and you can express it. So it comes with knowing you know the longing time. Polse dat daar we eigenlijk niet zo gek vaak. Terwijl er heel veel Polse bestaat natuurlijk. Deze daar met Laura Safran. Het is een echt een fantastische zangeres. Klinkt geweldig goed. Gisteren moest ik op familiebezoek in Duitsland. En ja, dan dacht ik, ik moet toch een cd'tje meenemen om in de auto wat muziek te luisteren richting Duitsland. Niet zo ver in Duitsland hoor, gelukkig. Dus we zijn op één dag heen en weer geweest. Dan zat ik de dubbel tussen Alexandra en een cultzangeres uit het verleden om onder dubieuze omstandigheden om het leven gekomen. Maar ik heb toch gekozen voor een Nederlandse. En dan kom ik bij Ellen ten Damme. Die heeft een LP, een cd'tje uitgebracht. Ook vaak met live optredens. Volgens mij gaat ze er ook weer het theater mee in. Berlin heet die. En eigenlijk zijn alle nummers fantastisch die erop staan. Maar deze sluit het meest aan bij de jazz. Maar ik zat echt te dubben tussen ik liebe, wie du luxe of uh, cello. Maar ik, het is een jazzprogramma, dus ik heb gekozen voor Lily Marleen. Ellen ten Damme. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili, malin. wie einst Lilima. Onze beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir uns so lieb hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie eins Lilly. Zu den Fronten ruft das Militär. Doch dieses Mal, da geb ik mijn Mann nicht her. Ik wil. Dat heeft verdiend een prachtige uh, cd. En dit is echt een mooie jazzy-uitvoering van Lily Marleen. Uh, als we het dan over Duitse muziek hebben... dan kom ik bij een Duitse punker, Nina Hagen. Maar die heeft ook een aantal jazz-cd's gemaakt. Onder andere met een, uh, met een Duits orkest. Uh, even kijken, de Capital Dance Orchestra. En dat is een grappige cd. En die cd heet Irgendwo auf der Welt. En daar de Flatfoot... Even kijken, de Flatfoot Fluggy heet dat nummer... En dat is een grappig nummer. Nina Hagen... Fly, fly, Flat food flew you with the fly fly. Flat food flew you with the fly fly. Flat fly die, fly die, fly die. Early in the morning, when the shadows fall, you can see the flugees climbing up and down the wall. Flat food flew you with the fly fly. Flat food flew you with the fly fly. Flat up, fly, fly. fly die, fly die, fly die. fly, die. Oh, yeah! Ja, mach dir mal nichts vor, hier auf deinem Planeten. Deine Mauern im Gehirn kannst du nämlich wegbieten. Du musst ja de ganz denken, unendlich erweitern. Merkst du die Prinzessin, die, die Lachter haltern? Alle Farben eine Aura leuchten voller Pracht. Weil von jedem kleinste Sorge einfach weggelacht. Das ist das einzige Kinderspiel. das hätte ich nicht gedacht. Oder wir haben ihn vielleicht noch die Bremse gegeben. square i saw a fluji but he wasn't there he wasn't there again today man i wish that thing would go away Nina Hagen had je niet verwacht in dit jazzprogramma natuurlijk. En ik, toen ik bij Nina Hagen aan het kijken was, was dat nog een cd'tje uit 2004. Jazz oder Nie. En daar staat dit nummer op. En daar heb ik voor gekozen om daar mijn drie-in-eentje aan One to be Happy in een aantal uitvoeringen te laten horen. Eerst een stukje Nina Hagen, maar die ga ik niet helemaal draaien. Dat is hem. I want to be happy en dat was even Nina Hagen omdat ik er van een leuk drie in eentje vond. Ik heb de drie uitvoeringen uitgekozen en dat is van even kijken welke ik uitgekozen heb. Joe Jones een, een drummer. Uh, Lester Young with, uh, met Ned King Cole en Buddy Rich. Nancy Wilson met Chick Corea. En drie keer I Want to be Happy. Verschillende uitvoeringen, allemaal even leuk. Joe Jones, de eerste. Even kijken wat hier staat. Joe, Joe Jones. I Want to be Happy. Joe Jones van de uh, LP The Mean Man. Joe Jones, drummer hè? Joe uh, Jones werd geboren in uh, volgens mij 1911 al. En is in 1985 overleden. Amerikaanse jazzdrummer. Een groot voorbeeld voor de latere drummers. Zoals Buddy Rich, uh, Kenny Clark, Roy Haynes, uh, Max Roach. Echt een, uh, even het eerste uur. En ja, speelde zowel saxofoon, piano als drum. Pst. Pst. Uh, heeft in de band van Walter Page gespeeld. En Count Basie. Nou noem maar op. Aardige man. Hele goede drummer. Voorbeeld geweest. Kom ik bij een andere uitvoering... Van een aantal bekende jazzmuzikanten. I want to be happy. En dat is een uitvoering van Lester Young, Nat King Cole en Buddy Rich. Even kijken, die. Lester Young, I want to be happy. uitvoering, 1946 kon je wel horen je, zat echt, de, de, je kon de groeven hoor, voorbij horen komen, zou ik bijna zeggen Lester Young, sax, netkinko piano, Buddy Rich, drums natuurlijk prachtige uitvoering een hele mooie uitvoering en dat is werkelijk een prachtige uitvoering is van Don Byron uit 2004 met Jason Moran en Jack de Jeanette van de CD Ivy Dive. Maar het nummer duurt iets van twaalf minuten dus het was iets te lang voor deze uitzending. Maar ik heb nog een andere hele fraaie van een zangeres waar ik een groot fan van ben. En die heet Nancy Wilson, I Want To Be Happy samen met Chick Courier. Happy till I make you happy too. Life's really worth living when you are mirth giving. Why can't I give some to you when the skies are gray and you say you are blue, I'll flip the sunshine and brew. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. I want to be happy, but I won't be, be happy till I make you happy too. Life When you are not giving, why can't I give some to you. When skies are gray and you see you are blue. I'll send the sun shining through. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. <laughs> Ja, thank you Nancy Wilson en Chick Corea op piano natuurlijk. Uh, dit waren de drie uitvoeringen. Ze zijn er zat. En dat is ook het mooie van jazz natuurlijk. Je het eigenlijk op... Dat is de vrijheid van de jazzmuzikanten. Ze kunnen het spelen zoals ze het zelf het mooiste vinden. En dit waren drie grappige uitvoeringen. Het grappige is dat Chick Corea hierop meespeelde. En die was ook op noord uh, Jazz Festival. En daar speelde hij samen met een van mijn grote favoriete banjo-spelers. Uh, Bela Fleck. En daar deden ze ook dit volgende nummertje. Het nummertje, de uh, uh, Children's Song van de CD uit 2004 of 2005, weet niet uit mijn hoofd. Enchant. Even kijken, de Children's Song. Heb ik hier ergens bovenin staan, denk ik. Bela Fleck, Children's Song. Samen met Chick Corea. en uh, Banjo. Een zeer vrije combinatie. Bela Fleck en Chick Marble Quintet. Nancy Wilson nog een keer. Met een topuitvoering van uh, Never Will I Marry. Kortom, er zit nog heel veel op de rol. Renault Garcia, Focus. Suomi, ook nieuw. Uh, uh, Luna Zegers, ja, Kortom, er is nog zoveel mooie muziek. En dat gaan we lekker laten horen natuurlijk. We gaan eruit met een stukje van Roland Kirk The Roots of Acid.